Wil je het ook tekenen? Advertentie voor de Palestijnen? Nee. Nee, dat toch maar niet. Niet? Nee. Nee. Nee. Ik, ik heb al eens een keer iets tegen Amerika getekend. Dat is wacht genoeg. Ja, <lacht> nou, dat hoeft niet. Um. <clears throat> nou, daar nou heb ik zeker een slechte beurt gemaakt. Nee, natuurlijk niet. Eh, ik heb zelf ook wel eens niet getekend voor Algerije, ik begrijp dat best. Ja. Ook met een rode Arafat zal Palestijnse nationalisme blijven bestaan en wat dat betreft maakt het Israëli een enorme fout. Dag Anton. Ja, maar. Ik sliep. Nee. Het is warm. Ja. Hoe gaat het? Hoe gaat ja. ja. het op het Goed. Druk. Ik ben bezig aan die lezing voor X. Oh. Heb je eigenlijk geen last van muggen? Nee. Ik ben ontstikt het van de muggen. dan oh. Ineens. We begrijpen niet waar ze vandaan komen. En jij nog... Dat je een keer met een lijst voor Algerije bent rondgegaan en dat ik toen geweigerd heb die te tekenen, omdat ik vond dat je dat als directeur niet kon doen. Hm? Ja. Dat is mij nu ook overkomen. Hm? Ik ben met een lijst voor de Palestijnen rondgegaan. En toen Gert dat weigerde, herinner ik me dat plotseling weer. Zo zie je. Ze willen een advertentie plaatsen voor een erkenning van het recht van de Palestijnen op hun eigen land. Misschien wil jij dat ook tekenen? Nee. Wil niet? Omdat de, de, de Jozen het uitverkoren. volk zijn. Als je het uitverkoren volk bent, hoef je een ander volk toch niet te onderdrukken? Israël is het beloofde land. Dat is toch een sprookje? Nee. En dat zegt de grootste sprookjeskenner van Nederland. Nee. nee. In die lezing heb ik het ook nog over jou. Ja? Ik zeg dat er in de Europese Atlas twee groepen zijn. De maximalisten en de minimalisten. De maximalisten, dat ben jij. De minimalisten, dat ben ik. Nee. Het is dood. Het? Zelfmoord. Zelfmoord? Dat is erg. Waarom? Als je er niks meer aan vindt? Dan nog. Nou, misschien was het in zijn geval wel de beste oplossing. Hoe is het gebeurd? Hij zal wel pillen genomen hebben. Maar ik word direct opgebeld door zijn broer. Die heb ik nog niet aan de lijn kunnen krijgen. Je hoort het nog wel. Ik ben beneden. Hij is voor de metro gesprongen. Goeie god. Dat is wel erg natuurlijk. Ja. Dag Maarten. Ed is voor de metro gesprongen. <lacht> Dood? Ja. Ik denk dat hij op weg was naar het bureau... Jij dat zien aankomen, Eef? nee, maar zoiets kan altijd gebeuren natuurlijk. Is er laatste dat iets gebeurt? Ik dacht eigenlijk dat het wel ging. Hm. Hm. Um, Jaring is met vakantie en ik ben volgende week in Frankrijk. Als dat nodig is, zal ik wel spreken. Graag. Maar er moeten natuurlijk ook zoveel mogelijk mensen naartoe. Ik zal het wel organiseren. Goed. Dat is erg, hè? Ja, dat is erg. Dit is your captain speaking. Welcome on board on this flight to Lyon. Hoe lang zijn ze al onderweg? Ik ben om 8 uur van huis gegaan. Ik ook. We fly at a hoogte of 20.000 feet. Wilt gij misschien een croissant? Nee, dank je. Dan eet ik hem, want ik heb nog niet ontbeten. We are on schedule and hope to land at Leon Airport within 40 minutes. Heb jij uw lezing nog afgekregen? Ja. Gelaat toch nog wel iets van die Atlas heel, niet? Mm. Want we moeten het die Fransen niet al te gemakkelijk maken. Ik zeg eerst waar je die kaarten niet voor kunt gebruiken, en dan laat ik zien waar je ze wel voor kunt gebruiken. <laughs> dan is het goed. The weather is goed. 22 degrees Celsius and it's sunny. De Drie Musketeers. <laughs> Waar spreek jij over? Over het gebruik van de computer in de kartografie. In het Duits? Ja, dacht je dat ik in het Frans ga spreken? Maar er staat geen hond. Dan moeten ze maar voor het tolk zorgen, ik ga me niet belachelijk maken. Hij spreekt toch in het Frans, Maarten. Ja, maar ik vrees dat dat voor die Fransen niets uitmaakt. Dat doet dat toch ook niks toe? Als je het straks maar in je jaarverslag kunt zetten... internationale contacten, dan vinden ze prachtig. In mijn geval moet jij dat prachtig vinden. Eh, maak je niet ongerust, dat komt dik in orde. Zit Karel in uw wetenschapscommissie? Karel heeft macht. Ik lust zijn gauw. En die. parti... De Herr Sundrecker. So Sondrecker. Ich weiß. Wir haben uns damals in Fiesegrad begegnet. Fiesegrad. 74. Ach ja. Ich, ich habe heute Nacht schlecht geschlafen. Die Bleibler, das ist Gij slaapt in een bungalow, maarten, Met een meneer Rouleau. En jij? Karl en ik slapen hier, in het hotel. Waar zien we elkaar straks? Hier in de hal? Beter in café. Goed. Tot straks. Je m'appelle Koning. Eric Rouleau. Je crois que nous sommes condamnés l'un à l'autre. Mmh. Laquelle des deux chambres préférez-vous Oh, ça ne me fait rien. Alors, moi, je prendrai celle-ci. Bonne chance. Mmh. Donc, pour terminer la programmation d'aujourd'hui, je vous propose le grand maître de l'ethnologie historique de l'Europe, Monsieur Kounig. Mesdames, Messieurs, au sein de l'Atlas européen, il n'existe pas d'unanimité sur les possibilités d'analyse offertes par les cartes de distribution. Quelqu'un les considère comme très grandes. On pourrait les appeler les maximalistes. D'autres sont plus sceptiques. Au regard des maximalistes, ce sont les minimalistes. Ils appartiennent pour la plupart à la seconde génération des collaborateurs. En me fondant sur ce qui vient d'être dit, je conclue que la carte de distribution n'est pas une source pour connaître le passé. Celui qui utilise la carte dans ce but fera marcher des formes culturelles à travers l'Europe comme armée, sans aucune intervention humaine. C'est la cartographie d'état majeure. Mais si on ne se laisse pas entraîner à simplifier la réalité jusqu'à des formes creuses, la carte constitue un excellent outil permettant de signaler des problèmes et une série de cartes successives forme une illustration idéale pour la reconstruction d'un processus historique. Cependant, la reconstruction elle-même ne peut se faire qu'à l'aide des sources historiques. Pour un atlas européen, cela signifie non pas une série de cartes à petite échelle, mais une collection d'études régionales autour du thème de la distribution spatiale. C'est seulement en employant une telle formule que nous pouvons donner une image varié de ce qui devrait nous interesser en tant qu'ethnologue et historien en premier et en dernier lieu la condition humaine. Wat bewoog mensen in godsnaam om de korte tijd dat ze op aarde waren op deze wijze door te brengen? Dag meneer Koning. Ik wil ik ga misschien meer rijden? Graag. Jij herkende mij niet? Uh, jawel, maar uh, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik... Ik wist niet dat u Nederlands sprak. Uh, toch? U bent een middagje naar X geweest? Ja. Um, u, uh, u woont in X? Ik woon hier vlakbij, maar ik werk in X. Huh. Uh, wat is eigenlijk de achterliggende bedoeling van dit congres? Men wil de regering laten zien dat wij een achterstand bij het buitenland hebben, mm -hmm. zodat ze meer geld beschikbaar stelt voor het onderzoek. Mm -hmm. Maar de regering is er niet. Er zijn verschillende mensen die invloed hebben. Dat u en professor Appel en professor Sonderregier hier spreken is voor ons heel belangrijk. Waar heb jij gezeten? De bloemetjes buiten gezet zeker bij uw huizen geweest om te zien of gij geen hoofdpijn had. Ik ben naar ex geweest. Nou, je hebt niks gemist. Ik heb me doodverveeld. Ik breng u even tot uw wachtruimte. Van waar vertrekt u toestel? Uit van vier. Hier is het. Je hebt nog twee uur. Ga jij nu mee. ik wacht niet wel. Het is dat ik mijn vrouw beloofd heb bij tijds te zijn. Natuurlijk. Ga jij maar naar huis? Ik wil veel meer niet. Je wilt ook niet samen nog wat drinken. Ik heb genoeg gedronken. We zijn bovendien uitgepraat. Goed, dan laat ik u alleen. Wanneer zien we elkaar weer? Zo spoedig mogelijk. Of eerder, als het kan. Dag, Maarten. Dag, Maarten. Het gaat je goed. Dag Jan.